Met het NOS-journaal. Het kabinet kiest bij de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A15 en de A20 onder de nieuwe waterweg voor de Blankenburg-tunnel. Dat meldden bronnen aan de NOS. Op tafel lagen twee varianten. Behalve de Blankenburg-tunnel, die tussen Vlaardingen en Maasluis komt te lopen, was dat de westelijker gelegen Oranje-tunnel. Over het nieuwe tracé werd de afgelopen tijd een felle strijd gevoerd. Beide varianten kenden voor- en tegenstanders. De Blankenburg tunnel is goedkoper, maar milieuorganisaties zeggen dat de schade voor het milieu wel groter is. Over een half uur is er op het ministerie van Infrastructuur en Milieu een persconferentie. Justitie heeft te weinig aandacht voor slachtoffers van zedemisdrijven. Dat meldt het landelijk advocatennetwerk Zedenslachtoffers. Vorig jaar was er al een brandbrief gestuurd naar rechters en officieren van justitie. Maar sindsdien is er niets gebeurd en worden de problemen volgens het netwerk zelfs ontkend. Het netwerk heeft daarom nu een zwartboek opgesteld met tientallen gevallen waarin slachtoffers respectloos worden behandeld. Ze krijgen bijvoorbeeld geen informatie over de datum wanneer een strafzaak dient of wanneer een dader wordt vrijgelaten. Het zwartboek is aangeboden aan de Raad voor de Rechtspraak, het ministerie van Justitie en de top van het OM. Vliegtuigpassagiers moeten door de stormachtige wind rekening houden met vertragingen op Schiphol. In de ochtendspits had de luchthaven ook korte tijd last van onweer. Het inladen van koffers in de vliegtuigen werd toen voor een minuut of twintig stilgelegd. Door het slechte weer was de ochtendspits drukker dan normaal. Rond 9 uur stond er 280 kilometer file, terwijl het normaal zo'n 160 kilometer is. Het KNMI verwacht storm in de middag en avond en dat zal leiden tot een drukkere avondspits. Op Schiphol is daarom uit voorzorg voor later vandaag al een aantal vluchten geannuleerd. Het weer, trekken buien over het land en de wind neemt flink in kracht toe. Vanmiddag komt op de Wadden en langs de Westkust een tijdje een westerstorm te staan. Het wordt 7 graden. Ook morgen onstuimig met vooral s'avonds veel wind. Dit was het enige. De Sombakker van de ANWB. Er staan nog korte files op de 4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 2 kilometer. En op de 15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij hardingsveld Giesendam, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want de jou wordt de lucht in blauw. Ja door jou wordt de lucht weer blauw, en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want de jou wordt de lucht in blauw. En ja door jou wordt de lucht weer blauw, en ik ben nergens zonder jou. Nergens zonder jou. Mis een arm om me heen. Te veel mensen toch alleen. Wat goed moet dan gaan fout.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 Sterren staan, waar ben, waar ben jij? Waar ben jij? Wat een dag, wat een licht En wat een lach op jouw gezicht Dit jaar kun je luisteren naar de Winterse Vijftig. the De Winterse Vijftig. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. De Winterse Vijftig.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 watching you It's not that I'm not interested, you see, Augusta, Georgia is just no place. Maar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 Set it free to True love this up. Van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Kees Groot met het NOS journaal. Het kabinet kiest bij de aanleg van de nieuwe verbinding tussen de A15 en de A20 onder de nieuwe waterweg voor de blanke.